Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. RTL Boulevard is vanavond vanaf een geheime locatie uitgezonden. Twee dagen op rij waren er geen live-uitzendingen na een serieuze dreiging. Er zouden signalen zijn dat criminelen met een raketwerper een aanslag op de redactie wilden plegen. Vorige week werd Peter R. De Vries neergeschoten bij het pand. De live-uitzending van vandaag kwam vanaf een geheime locatie op het mediapark in Hilversum. Vijf dagen na de schietpartij waarbij Peter Erdevries de Vries levensgevaarlijk gewond raakte... Was was er zaterdagavond een nieuw dieptepunt in de geschiedenis van ons programma. We hadden namelijk geen uitzending. En ook gisteren was er geen RTL Boulevard vanaf het Leidseplein. Maar nu zijn we er wel weer en zitten we ja, hier, een beetje een andere setting. Want normaal zendt RTL Boulevard uit vanaf het Leidseplein in Amsterdam. Tientallen festivalorganisatoren stappen naar de rechter. Onder andere Paaspop, de Zwarte Cross en Mystery Mysteryland snappen niks van het besluit om de komende weken festivals te cancelen als bezoekers er niet op een vaste plek kunnen zitten. Ze willen door kunnen gaan met de maatregelen zoals die er ook waren bij Fieldlab evenementen. Het opheffen van zo ongeveer alle coronaregels in Engeland gaat door op 19 juli. Dat zegt de minister van Volksgezondheid. Er zijn steeds meer besmettingen in Engeland, maar de sterftecijfers pieken niet. En daarom hoeven mensen vanaf volgende week maandag geen afstand meer te houden... en kunnen grote bijeenkomsten weer doorgaan. En Björn Kuipers heeft zijn droom zien uitkomen. De scheidsrechter mocht gisteravond de EK-finale Italië-Engeland fluiten. Ik heb altijd de droom gehad he, om die EK-finale te mogen leiden... En ook een WK-finale heb ik een droom gehad om die mogen leiden. En uh, het was een droom die uitkwam. Voor de wedstrijd sprak hij nog met de aanvoerders. Dat ik tegen ze zei, joh, weet je, we hebben een finale, maar doe me nou één plezier. Zorg ervoor dat je je focust op je eigen spel, op je voetbal. En niet op mijn beslissingen. We hebben twee fantastische varren zitten in Lyon. Dus hou alsjeblieft je focus op je arbitrage en don't mob me. Dat was eigenlijk het begin van een hele goede relatie op het veld.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 Maar we hebben er ook wel mensen uit Amsterdam bij. Dus, ja. Uh, ja, dan is het uh, even slash uh, ja, Amsterdam. soort uh, Ajax Feyenoord. Uh, zeg maar. <laughs> ja, maar dat is een 010 en een 020 ja, uh, combinatie. Het kan, het gewoon. kan, het kan dus ja, gewoon. Kan gewoon. Ja, het kan gewoon. Ja, hoor. Uh, het bewijs is geleverd, want uh, jullie hebben gewoon een hele goede toen uh, in 2020. Die staat trouwens ook op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 Wild of Jeff Wild uit uh, Limburg hebben we ook een nieuwe single uh, vorige week afgeleverd. Uh, ook die ga je horen. Wat ik vergeten ben aan te kondigen maar hij zal er wel in zitten is Ward met Touch You. Die zit er ook in. En uh, dan hebben we natuurlijk aandacht voor allerlei uh, muzikanten die op dit moment uh, uh, redelijk in de belangstelling staan. Uh, bijvoorbeeld ook deze dame Mo heet zij. Nederlandstalige muziek en het nummer dat heet Kalmte.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 We week nog telefonisch in de uitzending gehad deze Paul Bond. Het ging alleen een beetje op zijn radio Berg Ik probeerde hem in de uitzending te halen en ik had helemaal geen tijd meer over. Terwijl dat hij precies in de, de aankondiging. Ja, dat ging helemaal niet zoals als ik het zou hebben. En dat leverde toch min of meer een beetje een hilarisch radiofragment op met Paul Bond. Een nieuwe single van hem, Sunset Blues...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 Vorige week was hij hier te gast. Adrian Kraft met Drunk is de single. Dat nummer heeft hij hier ook akoestisch gespeeld. Het is de bedoeling dat er ergens verderop een verderop compleet album nog gaat verschijnen. Tegenwoordig woont hij ergens in het oosten des lands.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 Met een band waar zij ook aan de Rob Agda woord heeft meegedaan, nummer 8 Fang. Right. Any part of me. why do I keep coming back? leaving everywhere. I'm Fingers. Thank you.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 Away, So you can raise your voice in anger or just wait till the morning breaks. Stay with me, pray with me, we'll be okay.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 En bracht dat tijd uh, weer uh, bijna op uh, kwart voor acht. Um, Even weer uh, naar een tijdje terug. Want de dames van Leuna hadden op een gegeven moment een, uh, een single uitgebracht. Uh, maar ze um, willen nog wel eens af en toe wat uh, YouTube-filmpjes delen. En dat hebben ze vrij recent ook uh, gedaan met uh, betrekking tot het nummer wat ik nu ga draaien. Uh, daarop is uh, te zien dat een van de twee zussen ineens uh, met uh, de auto uh, op pad uh, gaat. De andere zit ernaast.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 Which makes everything.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 Oh, moet er moet wel wat uh, gaan gebeuren natuurlijk zijn clean. I'm still going to pieces every time I. My love huh? will be auctioned Our phone calls Didn't quite ring true